Vijf uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het nieuwe pensioenakkoord is vrijwel rond. Vanochtend bespreken werkgevers, werknemers en het kabinet de laatste details.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 Bij de aanslagen in Mumbai kwamen eind in 2008 meer dan 160 mensen om het leven. Onder wie zes Amerikanen. De Amerikaanse staat Arizona. Daar zijn duizend extra brandweerlieden ingezet om de bosbrand te bestrijden. Dat brengt het totaal aantal op 3000. In Arizona woedt al anderhalve week een enorme brand. Inmiddels is een gebied van 1600 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Vergelijkbaar met de provincie Utrecht. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat een aantal belangrijke stroomkabels in vlammen opgaat. Zo'n 300.000 mensen zijn voor hun elektriciteit afhankelijk van die kabels. Het weer nog helder en kans op een mistbank. Vanochtend nog wat zon. Vanmiddag van het zuiden uit buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max.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 De nacht van je dromen. Een verklaring van die ene droom waarvan je denkt... hoe kan dat nou toch dat ik dat altijd maar weer meemaak s'nachts. Je kunt uh, proberen achter te komen samen met Nicolien. Zij is droomcoach en ze kan je helpen om betekenis te vinden in je dromen. Als je belt naar 0800-1121... of als je mailt naar omroepmax.nl. of als je uh, twittert naar apenstaatje nachtzuster en je kunt ook chatten tijdens dit programma. Dat doe je door te gaan via de computer naar www.nachtzuster.net en dan klik je daar links in het menu de chat aan. We zijn nog op zoek naar een nummer van Maarten van Roosendaal... waarin zo uit mijn hoofd in ieder geval ik word lid van de partij van slapen voorkomt. Dat is dan een zin die uh, zich in mijn hoofd uh, genesteld heeft... Het is niet het nummer slaap. Dus als jij weet welk nummer het wel is, bel dan even naar 0800-1121. En dat nummer kun je dus ook bellen als je uh, je droom verklaard wil hebben. En dan denk je misschien, Acht, het heeft geen zin meer, het is al vijf uur. Nou heeft het echt nog wel zin. Want denk maar niet dat deze uitzending al voorbij is. Oftewel, don't dream, it's over. Don't Dream It's Over, van Crowded House, was dat. Um, sorry, je zei iets, uh, Nicole. Ja, dat, dat uh -huh. ik net heel even op de chat zat, maar nu weer ja. hier. Ja, oké. Okay. Nee, dat uh, dus mensen op de chat. Ik ben weer terug, hoor. Dus voordat jullie over me zitten te rottelen, ik, uh, ik lees weer mee. Uh, Riet, goeienacht. Goeienacht met Riet. Hallo, hoe gaat het, Riet? Ja, het gaat. Oh, dat niet klinkt zo? niet heel positief. Nee. En dan zijn we nog niet eens begonnen. Nee. <laughs> maar wat is er mis... Nou, ik heb namelijk een hele droom gehad. En ik ga ik me niet uit mijn hoofd zetten. Die heb ik al 26 jaar. Wat heb je al 26 jaar? Een droom. Oh, de droom heb je ook al 26 jaar. Ja. ja, ik kom er maar niet uit. Oh, nou dan, uh, dan treft het dat we Nicolien hier uh, hebben. Ja, daarom <laughs> bel ik ook. Ik had het al eerder geprobeerd. Maar ik kwam er nooit tussen. Nou, ja. het is gelukt. En wat is de droom? Nou, het is namelijk zo. Ik, uh, ik lag op bed. Ik lag op mijn rug. Ik word wakker. Uh, de zon ging open van de slaapkamer, het dak ging open. Oh. En er staat een hele grote berg naast mij. Met een hele grote punt. En er zat, er zat een hele grote steen. En die draaide heel hard in de rondte. Die kwam eraf, die ging dwars door mij heen. En, aan de, en in de, aan de hemel stond een hele mooie regenboog. Wow. Ik heb wel drie, drie dagen pijn in mijn maag gehad. Ik ben naar bed uitgegaan, ik heb mijn eigen bekeken, ik heb onder het bed gekeken, ik ben naar beneden gegaan, ik denk, oh god, die is vast door het plafond heen gegaan, maar verder was niks. Dat was zo echt, hè? Ja. Jeetje. Waarom? Ik, ik, ik kom daar gewoon maar niet uit, ik denk, wat is dat toch? En was het één keer of gebeurde het Eén keer? vaker? Eén keertje maar. Het was na mijn scheiding. Precies dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Mm. Ik zie Astrid alweer lachen, nee. ik denk, ja. Ja, en, en hoe was je gevoel erbij, even voor ons? Want het klinkt natuurlijk voor mij dat ik denk, wow, dat is heftig. Ja, niet, niet best natuurlijk. ontzettende pijn in mijn maag. Ik heb ja. drie dagen heel weinig kunnen eten. Ja. Het was net dat die steen op mijn maag lag. Ja, letterlijk. Ja. En, en dat duurde hoe lang? Uh, hoe bedoel je die droom? Dat gevoel uh, van de steen op je maag... Ik heb het ruim drie dagen gehad, al ontzettend pijn in mijn maag. Het was. was ik net alsof hij dwars doorheen was gegaan. Ketje. Wat heftig. Weet je wat het is, Riet? Ja? Omdat het zoveel jaar geleden is, ja? zouden we dus helemaal terug moeten gaan naar die tijd om erachter te komen en dan nog steeds, ik zeg garantie tot de deur hoor. Ja? Want als het dus nu was, dan konden we meteen kijken naar je levenssituatie. Maar we gaan het wel proberen hoor. Ja. Maar. Uh, wat ik zeg, niet alles, daar zit, een, uh, daar zit nu nog een, een verklaring achter. Maar je hebt het wel altijd met je meegedragen, dat gevoel. Ja. Ja. ja. ja en, en, uh, en ik denk, als je nou het belangrijkste in die droom zou moeten be benoemen... dat stond dat toch die steen, of niet? Ja, die steen en eigenlijk ja. ook meer die regenboog. Ja. Ja, die was heel mooi, zei jij. Oh, die was zo mooi. Net ook als, als die aan de hemel staat, als het geregend hebt. Ja. kleuren had hij. Ja, zo mooi. En um, toen je droomde en je zag die regenboog, wat voor gevoel had jij daar toen bij? Nou, ik had het gevoel als dat mijn leven zou verbeteren. Kijk. Beter was het dat ik ooit gehad heb. Ja. En is dat ook gebeurd in de afgelopen 26 jaar? Nee. Ach, dat is dan weer jammer. Nee, dat is niet gebeurd. Dat had ik je nou wel gegund. Ja, omdat ik uh, ja, moeilijkheden had met mijn zoon. ja. Ontzettend. Niet inmiddels overleden. Wacht Maar ik moet wel zeggen, vanaf dat hij overleden is, is mijn leven wel beter geworden. Op wat voor manier dan? Nou, met alles. Ik, uh, ja. ja, mijn eigen. Ik heb, ben altijd iemand geweest die graag de eigen dingen mocht doen. Ja. En dat heeft hij mij altijd belet. Dat kon ik nooit. Ja. Want hij eiste alles op. Ja. Was, was hij ziek of zo? Nou, ja, hij had het aan het hart en hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven. Dus hij was gewoon afhankelijk van mij. Ja. En dat kon ik niet tegen? Nee. Hoe oud was hij toen hij overleden Riet? 43. En mag ik vragen hoe hij overleden is? Uit hartstilstand. Oh? Ben een vriend? Juist. Oh. Hé, hey, en terug naar de droom dan? Ja. Want daar belde je natuurlijk voor. Ja. Um, je zei, het was al die steen die ging dwars door me heen en ik heb nog drie dagen toen, dat weet je nog heel goed, een steen ja. op je maag gevoeld. Ja. Um, laten we heel even gewoon, dat we weten waar we het over hebben, zeggen: een steen op je maag. Um, wat is een steen? Stel je nou voor dat, dat ik zoiets niet weet. Als je mij uitlegt wat het is, dan weet ik meteen wat jij bedoelt met een steen. Doe maar even alsof ik zo'n ding niet zie. Nou, het was net alsof dat ik het, uh, die steen die kwam, yeah. dwars door me heen. Ik had yeah. weeselijke pijn en benauwd. Ja. Yeah. En dat bleef zo drie dagen. Ja. Nee, maar dat, dat is je droom weer, iets. Ja, maar, ja. maar... Ja, maar dat voelde ik ook. Ja. Ja, maar... en, en hoe groot was die? Was hij was klein of groot? Nee, een hele of... grote steen. Zo groot als uh. jij? Of, of nog groter? Nog groter. Nog groter dan jij? Ja, er was meer uh, ja, een ei. Een hele grote ei, wil zeggen. Zo punt een acht. ei? Ja. Een tachtig idee was het. En ging die, ging die met de punt naar jou toe? Of hoe nee, ging dat dan helemaal. precies? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Hij ging, uh, ja hoe moet ik het zeggen, uh, net of dat het een vierkant blok was, zou ik ja. zeggen. Hè? Ja. Dan ging hij zo draaien. Ja. En helemaal ging hij dwars door me heen. Niet als punten, ook niet opzij, ja. maar helemaal door zijn hele gewicht ging die zo door me heen. En hij was groter dan jij zelf zelfs. Ja. Jeetje. Daarom heb ik overal lopen kijken in mijn bed. Ik heb het bed overhoop gehaald en Sorry. alles. Zo echt ja, was niks. het, ja. Het was ook echt in je slaapkamer, hè? Ja, het was ook in de slaapkamer. En alles ging ja. open. Dat vond ik ook al zo raar. Ja, ja, in, ja inderdaad. Ja, dat, dat, want je zei je huis, uh, je, je plafond, dat ging helemaal open. Ja, ik woonde in een Ja. Nou, het dak ging open. Ik keek zo tegen de blote hemel en dan zag ik die regenboog. Ja, en die was wel heel mooi. Oh, die was zo mooi. Ja. Maar er was wel eerst die steen die dwars door je heen ging. Ja. En die pijn... Die pijn die ik na die tijd had, die drie ja. dagen. En echt, weet je wat ik zo leuk vond, Riet? Ja. Jij zei echt, ja, het was echt als een steen op mijn maag al die ja. tijd. Ja. En wat ik denk is, van ja, dan zeg je het wel precies zoals het voor jou was: van het, ja, het was echt een steen op je maag. Wat gebeurt er als er een steen op je maag ligt? Wat is dat voor soort gevoel? Nou, dan krijg je dat je, ik had het benauwd. Ja. En ik voelde me er echt niet lekker bij. Nee, dat snap ik. Want ik zat niet goed in de film. Ja, toen niet, 26 nee. jaar geleden. Nee. Ja. En je droomde, je zag de regenboog en toen wist je, het wordt wel beter. Ja, toen had ik het idee, nou die regenboog is zo mooi. Ja. Hè, de, de, mijn leven zal wel veranderen. Ja, nou dat heeft het ook gedaan, zeg je. Ja. Maar niet gelijk. Nee, niet gelijk. Nee, er moest eerst die steen nog door je heen. Ja, want ik ben in een stroomversnelling eigenlijk terechtgekomen. Ja. En uh, niks wouder en uh, alles ging verkeerd. En, en dat met van mijn zoon erbij. Ja. Dus er nog bij. Dus dat ging eigenlijk allemaal fout. Weet je hoe het voor mij klinkt? En ik ga nu kort door de bocht, Riet. En dat is vooral omdat er gewoon... Ik weet dat nog zoveel mensen zo graag aan de beurt komen. Um, normaal zou ik hier nog een uur met je over praten. Want we hebben hem nog niet helemaal specifiek. Maar als, het voor, als ik je teruggeef wat ik nu van je gehoord heb... klinkt het voor mij alsof jij zegt van... hé, hey, ik heb heel lang een steen echt op mijn maag gehad. Maar ja. op een gegeven moment werd mijn leven echt beter. En dat, heb, dat, dat hele mooie, dat droomde je. Maar er ging wel eerst die enorme steen dwars door je heen. Het was wel eerst heel pijnlijk en heel zwaar. Toch? Ja, dat is het zeker. En zo'n steen, ik bedoel, ik stel me dat dan zo voor zoals jij dat beschrijft. Groter dan jezelf en heel langzaam door je heen. ja, nou, dat klinkt als iets heel zwaars. Ja. was het ook. Dat was ook iets van, uh, ja, je kan het niet, niet, niet uiten een beetje wat het nee. eigenlijk is. Als je terugkrijgt, Driet, klopt het ook? Was het ook eerst heel zwaar in je leven voordat ja. het beter werd? Ja. Dat was eigenlijk mijn hele huwelijk. ja. Mm -hmm. En aan de andere kant, die regenboog, die was ook wel heel mooi. Ja, daarom zeg ik ook, het was ook net alsof dat mijn leven ook zou veranderen. Ja. Alleen, het gebeurde toen maar niet. Nee, maar je leven is nog niet over. Je hebt er niet bij gedroomd wanneer het, het ontzettend mooi werd. Nee. Maar je weet wel dat als het mooi wordt, dan wordt het ook echt mooi. Ja. Riet? Ja. Ja, ik zit nog te denken aan dat openschuivende dak. Ja. Daar zou ik zo graag op ingaan. <laughs> nee, ik, denk, ja. de, de, de, ik ga weer even invullen hoor. Want dat is ook een beetje... Nicoline is natuurlijk altijd wel voorzichtig. Want die heeft er zoveel verstand van... dat ze niet wil gokken natuurlijk. Maar ik, dat kan mij allemaal niks schelen. Dus ik, uh, ik denk dan... Van, uh, kan het zijn dat jij denkt... dat je, die regenboog is er... maar er moet iets bijna onmogelijks gebeuren... om bij die regenboog te komen. Dus er moet bijna iets onmogelijks gebeuren... om tot het mooie in mijn leven te komen. Ja, dat idee heb ik ook. Namelijk nou, ik het dak van mijn eensgezinswoning moet over, open schuiven. Maar, ja, alles maar, was open. Ja, maar, alles wat is, ja. uh, maar wat is dan hetgene wat er volgens jou zou moeten gebeuren... om het allemaal voor jou iets makkelijker te maken? Behalve de loterij winnen natuurlijk. Kijk <lacht> niet zei. <lacht> nee. Ja, wat zou moeten gebeuren? Ja, maar ik heb nou geen kinderen meer. Nee. Dus ik ben nou maar alleen. Maar ja. toch heb ik het idee dat ik mijn leven wel invult. Ja. Ja. Door leuke dingen te doen. Door uh, leuke, ja, met, met, met mensen om te gaan. Daar heb ik ook nooit geen kans voor gekregen. Ja. Want hij duwde me overal weg. Nee hoor, zit je, kom maar. Maar ik eten. hoor toch, Riet, het spijt me, maar ik doe dit programma al langer. Ik heb er een beetje ervaring in. Ik hoor dat je zegt van, volgens mij moet mijn leven leuker te maken zijn... Maar in de ondertoon hoor ik dat je zegt, maar het lukt me niet. Nee, het lukt ook niet. Maar hoe, hoe kan het wel lukken? Ja, dat is nou mijn grote vraag. Ja. En wat zijn die dingen die je leuk vindt, behalve inderdaad met mensen leuke dingen doen? En, uh... Uh, is nou, er ik... iets wat je nog graag wilt doen? Ik zou het best eens een keer lekker op reis willen. Ja. En zo. Ja. En eens een keer wat anders. Ja in een andere wereld stappen. Ja, dat klinkt alsof het best wel heel belangrijk is voor jou... om dat ja, eens te is, gaan doen. Gooi dat dak open, Riet. Ja. <laughs> ja dan komen we de bovenburen naar beneden. Ja, dat is misschien onpraktisch, maar dan kunnen ze mee op reis. <laughs> ja. <laughs> nou, ik vind dat je het wel goed ja. gehoord hebt. Riet, heb je dat ook gemerkt? Dat je zei, ja, maar alles was open. Daardoor zag je die regenboog. Het ja. is helemaal niet zo gek, hoor, om het open te gooien. Nee, ja, je moet dat manier kunnen vinden hoe je dat doet. Ja. Kijk, nou, ik, ik heb daar meer van... Ik, denk, oh God, ik droom regelmatig. Heb ik van die, van die rare dromen. Ja. Maar deze, dat, die spart er wel uit. Ja. Je hebt helemaal gelijk, vind ik. Je moet een manier vinden hoe je dat doet. Dat vind je natuurlijk niet in 15 minuten aan de radio. Nee. Dat, dat, ja, dat zou wel heel makkelijk zijn. Als het zo werkte, dan uh, waren wij heel rijk nu. Oh ja. Maar... Um, je hebt wel de vinger op de zere plek gelegd, Riet, nu. De, die droom geeft je aan waar het zit. En nu is het overdag. En nu is het tijd om er wat aan te doen. Een manier vinden om inderdaad alles open te gooien. En ik ga niet tegen je liegen. Dat is hard werken. Dat hebben we allemaal. Ja. En, dat, en soms, uh, ik doe het niet altijd alleen. Soms vraag ik daar ook hulp bij van anderen. Want je weet wat er moet gebeuren. Maar doe het maar eens. Ja. En ik vind ook niet dat je dat alleen hoeft te doen. Nee. Ik vind dat je daar best hulp bij mag vragen. En het zou natuurlijk makkelijk zijn als ik nu als een soort tovenaar kon zeggen... nou, dan zeg ik twee dingen. Maar zo werkt het niet. Ja, dat zou fijn zijn. Maar Riet, het spijt me, maar we, we moeten je uh, in je eentje op zoek naar de regenboog sturen. Ja. Nou ja, of naar iemand die je kan helpen hem te vinden. Ja. Ja. Ja, dat die kon vinden. Ja. Nou, la laat het weten als je, als je hem niet kunt vinden of als je hem wel kunt vinden. Even mailen. Ja. Ja, ik heb geen uh, computer. Ach, dat is ja. toen maar Riet, wat is het? Maar even, want je wil iemand vinden, maar wat zou diegene dan moeten doen voor je? Nou, kijken of ze mij mee kunnen helpen. Ja. ja, maar die zijn er wel. Nou, misschien is er iemand die zich geroepen voelt om jou een keertje te bellen. om je misschien net een beetje een gezetje in de goede richting te geven. Of, of dat soort Waar woon je, Riet? In Zijs. Zijst, misschien is er een luisteraar in. Zeist, die zegt ik ga eens een kop koffie drinken met Riet. En uh, er is een zetje in de goede richting geven. Die moeten maar even, ja dat zal via mail moeten. je omroep max.nl Of nu meteen nog even bellen naar 0800-1121. Wie weet uh, komt je regenboog nog binnen druppelen Riet. Nou ik hoop het. Ik wens je heel veel sterkte. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. 0800-1121. Dus Nicolien. Ja? Ik krijg een mailtje van Robje, die uh, chat ook altijd uh, mee. En die schrijft, ik probeer me ook wel eens dromen te herinneren en dat lukt de ene keer beter dan de andere. Het is me wel opgevallen dat het makkelijker is om je dromen als het ware achterstevoren te herinneren. Ja, Dus bij het hem. einde van de droom te beginnen en dan terugdenken aan het begin. Dat lijkt onlogisch, maar het werkt wel. Hoe zit dat? Nou, dat is heel slim. <laughs> dat is echt heel slim. Dat is Robje. Ja, Rob, heel goed gedaan. Uh, mm -hmm. Dat is een van de tips die ik als eerste geef. Als mensen zeggen, ja, ik herinner me niks meer. Begin gewoon bij wat je je wel herinnert. En ga van daaruit. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet in logische volgorde te zijn. Ik bedoel, als ik jou vraag, wat deed je gisteren? Dan weet je voornamelijk het laatste of het belangrijkste. En dan vraag ik, wat deed je daarvoor? Oké, okay, en wat deed je daarvoor dan? En wat deed je dan daarvoor? En zo komt het langzaam weer terug. Het voordeel daarvan is, is dat je ook heel veel details onthoudt. Dat is dan inderdaad wel handig om, uh, om te weten. Want die details zeggen meestal het meeste, toch? Ja, dat merk je. Hè? Zo ook in ja. deze gesprengen. De, de, de verschillen zitten in de details, echt. Ja. Ander ding om je dromen nog uh, goed te onthouden. En dat, uh, dat zal Rob waarschijnlijk al lang uh, gemerkt hebben. Is gewoon vertellen. Gewoon in woorden omzetten. Ja. Ik doe het altijd ochtends. Uh, mijn vriend, hey, hey, hey. Hallo, ik heb weer een droom gehad. Zegt hij, oh leuk, ja. Maar het helpt mm -hmm. me wel, want da daardoor onthoud ik ze. Wat, wacht even, zegt hij dan, oh leuk, ja. Zegt hij ja, dus... dat dan? Oh, <laughs> nou leuk, zeg. Hij is het zo je gewend. <laughs> ja. Het maakt mij helemaal niks uit, joh. <laughs> het maakt me echt helemaal niks uit. Als ik het maar kan vertellen. Ja. Weet je, ik vind opschrijven soms, uh, dat duurt me soms niet... gaat niet, niet snel genoeg. Mm -hmm. Duurt me te lang. Ja. Maar... Het is wel zo, als je, je opschrijft, kun je ze nog eens teruglezen. Ja. Want ik vergeet ze zelf ook heel vaak. Ja, en inderdaad die details. Ja, ja. ja. en sowieso, weet je, als je denkt, ik onthoud nooit mijn dromen. Um, Sommig even op te beginnen te schrijven. Gewoon bij het eerste wat je je wel herinnert en dan terugrekenen. Al schrijf je maar iets op, maakt niet uit. Dan train je je hoofd wel van, oh ja, s ochtends moeten we iets opschrijven. Ga je ze makkelijker onthouden. Kijk, dat zijn nog eens tips voor dromen. 0800-1121 als je je dromen wel onthouden hebt. Uh, Helco. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Uh, de verbinding is heel erg slecht. Ik kan Nicoline namelijk helemaal niet verstaan. Ik, hang, ik hing al een tijdje, maar uh, misschien dat de techniek daar iets aan kan doen. Zeggen, hoor je mij nu dan? Ietsje beter. Nog niet zo heel erg, dus. Nee, nog niet echt heel ja. goed. Ik ben bang dat we het technisch hiermee moeten doen, Elko. Oké, okay, dan gaan we het proberen. Gelukkig. Uh, nou, mijn, uh, ik, om even aan te geven. Uh, ik slaap altijd heel erg goed. Uh, herinner me dromen eigenlijk nooit. Maar er is eentje als ik me herinner. Ik verdwaal altijd in mijn dromen. En jo. dan, uh, dan uh, raak ik in paniek in mijn droom. Dat weet ik dan nog. En dan word ik wakker. En het eerste altijd wat ik denk is... Oh, gelukkig, het is maar een droom. <laughs> en of het nou binnen is of buiten is... Uh, bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje geven. Ik, ik ben in een gezelschap. Dan moet ik even iets halen bij iets of bij iemand. Nou, dan loop ik dus van die groep weg. Uh, en dan uh, haal ik dat ergens op. En dan weet ik niet meer om de, de weg om terug naar die groep te... Dus ik weet niet meer waar ik terug moet na, naar waar ik vandaan kwam. Ja. En ik kan het niet verklaren. Ik kan mijn vinger er niet op leggen. Maar, en ik heb op internet gekeken. Ik kom er niet uit. En Nicolien, je bent van hoop. Nou, we gaan het gewoon ja, proberen. En Zo simpel is het. Ik kan altijd best wel heel gerichte vragen stellen aan anderen. En ook best wel dingen voor anderen oplossen. En met vragen met wat, wie, waar, hoe, wanneer. Zodat je gewoon echt goed info krijgt. Ik heb dat bij mezelf geprobeerd. Ik kom er niet achter. Lukt niet, uit. hè? Ik kan ik het kan ook niet uit. bij mezelf. Soms is het gewoon nodig om het aan iemand anders uit te leggen. Het is ja, net zoiets als dus dat ik, uh, iemand aan mij vraagt: Denk aan een roze olifant. Ja, dan ga je eraan denken, maar waarom zou dan je daarvoor? Denk ik aan een glas wijn. Ja, precies. Ja, zo. <laughs> zo werkt hij. We gaan het gewoon ja. proberen. Want jij zegt: Ik verdwaal altijd. Maar ik hoor er zit wel altijd een verhaaltje omheen. Um, wat is de laatste verdwaaldroom die je had? De laatste verdwaaldroom is: Nou, wat ik zei, ik was met een groep vrienden. Ja. Uh, daar zat ik bij. En uh, nou, ik moest even iets ophalen. Ik weet al niet eens meer wat. Nou, ik ga dat doen. Ik pik dat ook op. Ik weet niet meer wat het was. Mm -hmm. nou, en dan wil ik teruglopen. Ik, ik, ik ben altijd lopend. Ja. Dus nooit met ander vervoer, maar altijd lopen. Nou, dan. Uh, ik, wil, ik ben niet dom. Uh, ik heb geen broodkruimeltjes nodig. <laughs> maar, Noem je nou hans en Grietje dom? Wat zeg je? Noem je nou hans en Grietje dom? Okay. <laughs> dat dat duidelijk is, ja. Heel duidelijk, ja. Maar dan gaan we het nou even niet Maar uh, ik, ik weet de weg niet meer terug. Ja. En een kameraad van mij die zei een keer... jammer, dat komt omdat jij in real life de weg ook altijd kwijt bent. En dat zei hij voor de grap. Want ik heb mijn leven in real life echt goed onder controle. jij bent de weg helemaal niet kwijt. Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik hoor je bijna zeggen juist niet. Mm -hmm. Juist niet. Ja. Nee. Um. En Mag dit? ik? Mag ja, ik? Nou, Astrid, ja. kom op. Ja, ik ben er altijd als Nicoline er is. Dan wil ik na, na een paar uur denk ik ja. dat ik het ook kan. Maar. maar dat is toch ook zo? Ik bedoel, ja. wat ik doe is helemaal geen rocket science. Het gaat erom, ik wil jullie allemaal leren hoe je dit ook kunt. Ik hoop dat er heel veel mensen denken van ja, zo kan ik het ook. Mooi, morgen doen. No. Nou, Helco. Ja? Wat betekent verdwalen voor jou? Ah, je vraagt niet wat betekent verdwalen voor je. Dan gaat hij rationeel nadenken. Oh ja, dus ik vraag dus van, stel gewoon, ik kwam van een andere planeet. Of, en ik wist niet wat verdwalen was. Leg het me even, dat hoef je er niet allemaal bij te zeggen. Het gaat erom dat je, als iemand vraagt wat betekent het voor jou. Dan krijg ja. je altijd een heel rationeel verhaal. Okay. Maar, wat is het? Gewoon leg het uit, maak maar een woordenboek betekenis. Wat is het? Ja, ik kan de weg niet meer terugvinden. Ik, ik, kan niet meer, ik kan niet meer terugkomen waar ik vandaan kwam. Want uh, gewoon no clue. Geen idee. En dan ga ik even, even naar die. Ja, sorry, je bent een beetje een testcase. Maar wat mij dus opvalt is dat hij, uh, hij wil terug. Ja. Waar ik vandaan kwam, zei je. Ja. ja. Terwijl verdwalen, voor mij is de definitie van verdwalen niet kunnen vinden waar je naartoe wil. Ja. Maar van dat... hem is het terug. Dat is zo leuk. Ja, he? ik. Ja, ik, ik ik wil dan dus, ik, ik ben eventjes van die groep zeg maar weg, of ja. waar ik vandaan kwam. Ja. Uh, nou, dan heb ik met, zeg maar, mijn taakje die ik, wat ik moest doen, heb ik dan gedaan. Ja. En dan, en, en dan wil ik terug, want ik heb immers gewoon dan gepakt of gevonden wat ik nodig had. Ja. En dan, en dan wil ik dus terug, om te zeggen van, oké, okay, ik ben er weer. Maar ja. dat, dat punt van, hé, hey, ik ben er weer, bereik ik niet. Hey, en wat gebeurt? er? Ik blijf, ja, in het Engels zeggen ze, to roam about. Dat, ja. Dat, en en, en, dan, en dan, of, dan weet ik niet meer of ik naar voren moet, naar links, naar rechts of naar achteren. En Ik hobbel maar wat en ik loop maar wat rond en ik kijk omheen en er is niks meer bekend. En ik weet bij God niet meer hoe ik terug moet. Ik heb twee vragen om je aan te stellen. Ten eerste, um, in deze droom is het een gezelschap mensen. Zijn er altijd mensen of maakt het niet zoveel uit? Nee, dat maakt niks uit. Oké, okay, mooi. Kunnen we die wegstrepen? Um, <tus> ten tweede, uh, je zegt je loopt altijd. En dat ja. zei jij met nadruk. Ik let altijd ja. heel goed op uh, hoe mensen hun stem gebruiken. Hè? Of er ergens nadruk ja, op de zit. klemtonen liggen. Ja. Helemaal ja. goed. Ja, zei... ik, ik zelf ook altijd. Ja. <laughs> ja, wat voor werk doe jij? Dus in Duits en Engels. Kijk, dan, dan weet je hoe het is. Um, ja. Je zegt, je loopt terug. Nooit een ja, ander vervoermiddel. Ik, er, ik, ik, wil, ik, ik, ik loop altijd. Ja. Dus ook als ik het spul ga halen. Maar dus ook als ik weer terug ga. Ja. Um, wil je... gaan. Wil gaan, ja. ja. Weer ja, diezelfde truc. Lopen. Wat doe je dan eigenlijk als je loopt? Zet je je ene been voor de andere en dan kom je vooruit? <laughs> ja. Maar het is ik loop wel, ik, ja. ik beweeg wel, ik sta nooit stil. Ik ben nee. altijd wel aan het... Ik ben mijn weggetje aan het zoeken. Ik ben ja. mijn weg terug aan het zoeken. Dat is, dat is nou interessant dat je dat zegt. Ik sta nooit stil en ik ben de weg terug aan het zoeken. Voordat je begint met zoeken, wat gebeurt er daarvoor? In de droom, hè? Nou, het gekke is, als ik zeg maar iets moet ophalen of zo... Ja. dan loop ik daarheen en dan haal ik dat op. En vanaf dat moment gaat het fout. Want dan normaal zou je zeggen, nou draai je om... ga je dezelfde weg terug waar je vandaan komt. Ja. Geen probleem, toch? Ik bedoel hetzelfde van, ik ben thuis, ik loop naar de winkel aan de overkant. Nou, heb ik heb mijn uh, pak melk gehaald en loop ik diezelfde weg weer terug. En dan ben ik weer thuis, dan ben ik blij. Dan heb ik ja. mijn pak melk. Nou, je <laughs> moet je voorstellen, als ik van die winkel vandaan kom, ik heb het pak melk in mijn hand. Dan ben weet ik bij God niet meer hoe ik naar huis kom. Maar ja. is alles ook veranderd dan? En dan is alles helemaal blank. Dan sta ik daar en kijk ik omheen en denk ik, ja, oké, okay, en wat nou? En wat zie jij dan om je heen? Ja, de omgeving waar ik op dat moment gewoon ben. Dat, maar dat, dat, niet, dat, dat, dat. niet de omgeving die jij herkent of zo? Van, hey, nee, oh ja, dan, daar, daar was ik net. Nee, dat, dat, dat, dat is helemaal blank, zeg maar. En als je Want, erheen nee. loopt, ja. let je dan goed op? Nee, niet specifiek. Ik, ik, ik, ik heb wel het idee dat ik wel weet waar ik naartoe moet, maar... Dat blijft eigenlijk niet in mijn geheugen hangen als ik weer, weer wakker ben. Wat ik me dan herinner is van... Oh my god, ik kon de weg weer eens niet terugvinden. Alweer dat. niet. Ja, ja, ja. Ik begrijp het, dat de weg terugvinden. Ik snap nou ineens waarom je vriend zegt, oh dat doe je overdag ook. Maar jij zegt nee, helemaal niet. Ik geloof niet dat ja, het... Hij maakte een grapje ja. van, jij bent, jij bent in real life de weg ook altijd kwijt. Maar echt, maar gewoon echt vet als een grapje. Want ja. hij weet dat ik mijn leven gewoon, gewoon lekker op orde heb. Ja, maar het hoeft helemaal niet zo breed te zijn, hè? Het gaat, ik bedoel, verdwalen en je leven niet op orde hebben... dat vind ik nogal een stap. Uh, ja, voor mij, ja, Voor mij hoeft het niet echt om je leven te gaan. Nee. Want je verdwaalt ook niet zomaar. Je verdwaalt op een specifiek moment... Zolang jij ja. een taak hebt uit te voeren, verdwaalt er helemaal niks. Nee. Dan ga je gewoon die taak uitvoeren. Simpel. Ja hoor. Klaar, duidelijk. Klaar. Je weet ja. precies dan... waar je heen moet. Je weet precies ja. wat je doen moet. Ja. En dat lukt zo? Altijd. Altijd. Oké. Okay. Maar, maar dan. Maar dan. Dan is, komt het probleem. Dan ja. is de taak klaar. En dan weer terug. Ja. En dan. Daar gaat het, dan daar ben gaat ik. Het mis. Ja, daar gaat het mis. En dan ben ja. ik dus benieuwd waar jij dat van herkent He gewoon als ik het helemaal even niks. laat het even helemaal los denk even helemaal niet aan de droom ja. maar als ik zeg ja. ik zie jou doelgericht ergens naartoe gaan om iets uit te voeren en dan ben je ja. daar ook mee bezig helder, ja. duidelijk geen Klopt. centje twijfel over waar je heen gaat en wat je aan het doen bent Klopt. maar op het moment dat het klaar is dan ja. kijk je om je heen van hé hey, waar ben ik eigenlijk Dan is hoe hij. Kom je... ik hoe, hoe kom hoe ik terug? Ja. En ja, hij gaat steeds weer over die droom. Nou, ik probeer de link met zijn. Ik probeer de link. En wat ik nu aan jou ga vragen. Mm -hmm. En dit is, uh, dit is bijna huiswerk. <laughs> is. Um, kijk eens met een vergrootglas naar je leven. En nou echt kritisch, hè? Zoals iemand die jou niet kent zou doen. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, waar zie je jezelf dat doen? En dat hoef je misschien nu helemaal niet in de gaten te hebben. Maar let eens op. Waar zie je jezelf met grote doelgerichtheid een taakje uitvoeren? En dan, als het klaar is, een beetje dat verdwaalde gevoel. Kom je dan. Ja, Daar herken ik in mijn dagelijk, nee, dagelijkse leven echt gewoon niks van. Helemaal niet. Dat is Helemaal. interessant. Uh -huh. Nou vind maar ik het boeiend hoor. Een, als ik normaal gesproken een taak uitvoer, zeg maar... Ja. Dan, dan, ben, dan ben ik happy en dan is het... Uh, ja, dan, of ik ga een glas water pakken of een sigaret roken... of uh, iets anders doen, maar dan, ja, dan denk ik daar niet meer bij. Nou, dan heb ik alleen een blij gevoel van oké, dat ik weer gelukt. Dan. Ja, dat, dat taak uitvoeren, daar ligt het probleem niet. Het probleem nee. in de droom ligt erbij... op het moment dat je niks meer te doen hebt. Dan weer terug... Naar waar het gezellig is en, en ja. bij je gezelschap, bij, ja. zeg maar daar waar je vandaan kwam, daar, ja. gaat, het, daar gaat het mis. Ja. Dus de vraag is helemaal niet: lukt het jou om een taak uit te voeren? Nee, de vraag is: is lukt het jou om weer bij, terug te komen bij waar jij vandaan kwam? Bij je, je eigen gezelschap. Mm -hmm. ja, het probleem is dus dat ik daar dus gewoon in real life niks van herken. Dat is interessant. Dat ja, denk dus ik dat ik we toch... Kijk eens met de vergroot, ja. maar ik... Niks helemaal niet. Niks. Dan kan het zijn dat er iets heel anders achter die droom zit. Maar daar komen we nu, zonder dat we elkaar spreken... niet zo makkelijk niet uit, achter hè? over de radio. Nee. Want dat, ja, ja, dat, daar komen we ik wel achter. Ik ben een beetje bang voor, ja. Ja, maar dan hebben we nog anderhalf uur nodig. En dan gaat iedereen zich vervelen, ben ik van. Dan nou, gaan mensen bij de ochtendshow ook, wel, ja. ook heel erg mopperen. Ja, precies. Ja, ja dat moet ja. ook niet. Wel... Helco, ja. waar woont je huis? Mijn huis woont in Amsterdam. Oh, en echt daar je... sla daar slaapt met mijn bed ook. Echt? <laughs> en je ja, klinkt joh. zo Zaans. Ja. <coughs> zo Zaans? Ja. Nou, ik heb in Goud gewerkt. Ja. Dan je dat accent. Ja, je ja. een beetje meegepikt. Ja, oh, ja dat zou best kunnen. Ja, ik was er even nieuwsgierig naar. Nee hoor, gewoon Amsterdams. Maar ik ja. spreek nu gewoon netjes. Ik probeer nu eventjes niet mijn Amsterdamse accent erin te gooien. Oh, want dat kun je wel. Zeker wel. Doe eens een klein stukje. Ja, dat zeg ik dus zeker wel. dat nou, <laughs> dus zeg ik zeker wel, ja. Dat, dat zeg ik toch? De zon in de sessie zinken en zo. En weet je, oh, een ja. er voor je knijter. Ja, <laughs> uh, oh, wat moet je nou, weet je? Zo. Dus dat doe ik dus nu even niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Nee, Helco, het spijt me, maar ik ben toch bang dat jij de allereerste beller van vannacht bent... waar we er niet helemaal uitkomen van het begin tot het einde. eind. Ja, maar dat is ook goed. We nou, bedoel, dan. Dat geeft wel, nou, al, sorry. Ik vind toch een stukje service waar je... Ja. Ik ben heel blij dat je gebeld hebt, want dit laat iedereen zien. Van, het is helemaal geen één op één van... oh, als je even dit doet, dan gebeurt er dat. Wij praten erover en we komen een stap verder... Of niet, dat kan ook niet. Alle dromen zijn dromen die het je is, zomaar 1, 2, 3 kunt verklaren. Ik ikke, dat ook kunnen doen. Ja, ikke. <lacht> Kom ikke, Helco. Want je, je vindt vooral het moment onprettig dat je dus uh, uh, terug wil en het even niet ziet in je droom. Ja. En wat je nu moet doen, is dat voordat je gaat slapen, moet je het verhaal eventjes uh, uh, door je hoofd laten gaan. Maar dan met een fijne, fijn einde. En ik zou dan persoonlijk zeggen van. Uh, op het moment dat je dan je taak hebt volbracht, wat je ook maar moet wegbrengen of ophalen of hè, en je draait je om. En dat er dan een ijskokar aankomt die jou <lacht> terugbrengt naar de plek waar je vandaan bent. En dat je onderweg net zoveel chocolade ijs mag eten als je wil, maar dit, je mag dat vervoersmiddel... Het vervoer, mag je zeg maar, het vervoer terug aan een ander overlaten, zeg maar. Oh, dat, is helemaal dat is mooi. Dat want Ik wou net mooi. vragen. Zeg, maar wat zou je nodig hebben? Ik zou dan opgehaald willen worden. Of begeleid willen ja, worden. van, Breng me nou eens terug. Want in mijn, ik, ik merk gewoon in mijn eentje trek ik het niet. En maar, ik altijd alleen dus. Er is nooit iemand om me heen. Dan die, ik, kan het, ik kan het ook aan niemand vragen. Maar Helco. In mijn uppie. Ja. Twee vragen. Um, oh. Wat zou jij dan uh, voor jezelf fantaseren dat jou terugbrengt? Aan vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld, of, iemand, of ja, iemand die. Ja, nou, iemand wie bijvoorbeeld. Als je gewoon een beetje kon kiezen. Kijk, ik zou dan zeggen, Arie Boomsma Jij zou zeggen. Vriendin bijvoorbeeld. Een vriendin of je vriendin. vriendin. Gewoon een vriendin. Nee, een, ja, een van mijn beste vriendinnen bijvoorbeeld. Schiet me nu gewoon zo. Heb je, te heb je al een vriendin, Helco? Ik heb. Ik barst van de vriendinnen. Ja, ik onder, maar. maar ik... Ik heb geen vaste partner. Zou je dat willen? Nee, ik wil oh. ongebonden blijven. Want oh. Juist omdat ik zoveel vriendinnen heb... en die relaties die gaan best wel vrij diep. En uh, ik wil hoeft me niet... Ik, ik wil me niet committen gewoon. Nee, oké. Okay. Maar is dus het wel... Dat, dat is gewoon een bewuste keuze ja. van me. Maar aan de andere kant, want jij klinkt heel daadkrachtig... alsof je alles wel voor elkaar krijgt en zo... Uh, sorry, Nicolien, ga jij maar even iets voor jezelf doen? Nou, op onder. een rijtje hebben niet. Het, ja, normaal nee, doe ik dit, maar ik vind het veel leuker als jij het doet. Nee, maar je hebt, ik heb jou in dit gesprek met Nicolien... zeker vijf, misschien wel zes keer horen benadrukken... dat het in het, in, het, in het dagelijks leven allemaal prima loopt... en dat je het allemaal goed in orde hebt. Maar vaak Daarom is dan het... ben ik juist ook verbaasd dat het in mijn droom ja. nou, totaal niet lukt gewoon. Maar valt Van het je wel eens voeten. op... dat jij uh, alles zo goed in je vingers hebt... dat je ook alles alleen doet... Nee, maar ik vind het heerlijk om juist samen te werken, ook met anderen. Jammer. En ik, en ik kan ook dingen niet in, ik kan niet alles in mijn eentje. Ik heb nee. anderen ook keihard nodig. Ja, nou ja, dan, nee, dat uh, was al... dan ik weet ik het ook niet. Was, was, het, was het maar daar, want dat wil ik niet eens zeggen. Maar ik vind het juist geweldig om met anderen samen te werken. Nou, ik denk wel dat het een hele goede reden is om zo, zeg maar, met een half jaartje nog weer eens een, uh, een nacht van je dromen te doen zodat we kunnen kijken of dat visualiseren voor jou geholpen heeft. Nou, ik ben ook wel heel benieuwd wat je erbij gaat dromen. Want ik wil wedden dat je hem nog een keer droomt. Wat je oh, erbij gaat dromen. Weg, ja. Ja. Wat jij er en, nu bij gaat wat dromen, we we wat jou gaat helpen. Wat je wat nou, met erbij? De droom is elke keer een heel klein beetje anders. En ik geloof, ja. uh, ik heb in mijn praktijk gemerkt dat mensen heel creatief zijn. En dus ook gewoon een droom die steeds terugkomt. Een pitsie kunnen veranderen. Dus ik zou zeggen, droom hem nog een keer. Maar droom er dan bij wie jou terugbrengt. Of wat jou terugbrengt. Ik zou wel weten wie, wie ik zou willen dat mij terugbrengt. Wat, wat ik zo even zei, die ene vriendin van me. Heb je wel eens met haar over dit gevoel gepraat en over die droom? Wij praten over alles. Ze weet ja. alles van me. Ze kijkt dwars door me heen. Ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Ze kennen elkaar door en door. Dus dat weet ze. Ze weet hoe ik ben. Ja, want je zei net, ik vind het heerlijk om samen te werken, maar dit soort dromen gaan meestal niet over werk. Nee, klopt. Ik hoef dan ook nooit te werken. Het is altijd in mijn vrije tijd. Ja. Werk staat er helemaal los van. Ja, want dat zei je, dat taakje. Dat, uh... ja, ik moet, ja, ik moet dan meestal gewoon even iets ophouden. Maar in ieder geval, ja. ik moet dan weg van hetgeen waar ik ben. Ja. Ik moet dan iets doen. En, want die droom moet natuurlijk leiden naar het feit dat ik dan de weg kwijt <laughs> ja. he? ja. Maar het erge is, ik raak er zo verschrikkelijk van in paniek. En, weet, je wilt niet weten. en ik, ben helemaal, ik ben eigenlijk bijna voor niks bang. Maar je moest eens weten hoe bang ik dan ben als ik wakker word. Ja. Zwetend in mijn bed. How Heel in paniek. Dat vind ik zo naar, ja. ja, ga proberen om hem een beetje te sturen, die droom. Ga proberen om hem van tevoren op te concentreren... zodat je er iets bij gaat dromen. En hou ons op de hoogte wat je erbij hebt gedroomd als het voorkomt. Ja. En besef ook, ik bedoel, we zitten nu over de radio... dus um, je ja. krijgt maar een heel klein stukje van wat je kunt doen met dromen. Er kan nog veel meer, me maar dat gaat nu wel. niet. Oké, okay. ja, gaan we nee, doen. Nee, nee, nachtzuster je dan. Ja, ja. nachtzusterapestatje omroepmax.nl ik, ik weet het. Succes, Heilko. Dankjewel. Goeie reisjes. Ja, dat is goed. Dag. Dag. Een waanzinnige dromen heeft die Helco. En die kinderen voor kinderen. Waanzinnig gedroomd van kinderen voor kinderen. En uh, daarmee realiseer ik me opeens dat ik de crypto vergeten ben. Nou, dat kan nog makkelijk. We hebben nog 15 minuten, dus uh, waarom ook niet? Een cryptogram weer gemaakt of bedacht door Mieke... die die iedere week braaf naar mij toestuurt En ik uh, draag hem dan voor in de uitzending. Als je de oplossing weet, bel naar 0800-1121. En de opgave van deze nacht is... Denken en dan nog niets. Denken... En dan nog niets. Is veel te moeilijk. 14 letters. Dus niemand die dit weet. Dus als jij denkt ik weet het wel. Bel dan even naar 0800 1121. Denken en dan nog niets. En dan een oplossing van 14 letters. Ja, weet jij het? Nee, ik kan dat helemaal niet. Nee, ik kan klikken. dat ook helemaal niet. Maar er zijn altijd mensen die dat dan toch weer kunnen. Maar binnen, binnen, zeg maar. Nou, nu nog eigenlijk iets van 12 minuten. Want ik wil ook nog de eindtune draaien. 0800 112. Eén. Um, eens even kijken. Oh, Hippo van de chat, die hey. uh, hebben we geweld. Hippo, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Het is zo grappig, ik, eigenlijk wil ik gewoon niet weten hoe je heet. Ik heet gewoon Hippo. Ja, precies, dat vind, ik dan, hippo. dat vind ik mooi. Alhoewel ik nu wel een bellend mijlpaardje voor me zie. Maar ja, uh, ja, dat, klopt. <laughs> dat klopt, zegt ze ook nog. <laughs> nou, uh, kom maar met je droom. Nou, ik heb al ja, zo'n beetje mijn hele leven vanaf dat ik me kan herinneren. Een soort, ja, het is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal, maar dan steeds met een soort twist. Dus steeds wel een beetje anders. En toen ik klein was, was ik altijd um, alleen onderweg ergens heen, op de vlucht. En ja, later, toen werd ik wat. Um, sorry, een beetje ja. schor. Werd ik wat, uh, wat socialer en wat makkelijker in vrienden maken en dergelijke. Ja. En toen veranderde die droom ook. Toen was ik nog steeds op de vlucht, maar dan met een groep mensen. Hm. En dat was dan een groep mensen die niet mocht weten dat we op de vlucht waren. Maar ik okay. moest wel zorgen dat we ergens veilig terechtkwamen. Ja. En altijd zit in die droom ook een rivier. We moeten ergens langs een rivier of we moeten bij een rivier uitkomen. Of de rivier die... Doemt ergens op en dan moeten we maar weer een oplossing bedenken om er overheen te komen. En ja, het, het gekke is dat ik zelf wel de link zie van... vroeger was ik een heel erg in mezelf gekeerd uh, eenzaam kind, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat ik toen altijd alleen op pad was. Ja. En ik snap ook waarom ik nu altijd met een groep op pad ben. Mm -hmm. Ik snap alleen niet waarom ik altijd de leiding heb... en waarom die groep niet mag weten ja. dat we op de vlucht zijn. Dat vind ik ook heel boeiend. Ja, inderdaad, waarom zou dat zijn? Hé, hey, en die rivier, dat is natuurlijk... Misschien zit daar een aanwijzing in. Um, is die altijd hetzelfde? Je zegt hij is er altijd, doemt hij altijd op? Ben je er nog? Ja, ik zit ja. even te denken van of, of ik zie hem, of ik weet dat hij in de buurt is. Of, uh, of ik ruik hem, of... of ja. ik, en, het is en wat... gewoon een soort entiteit in die droom. Hij is er. Als ik hem niet, niet zie, dan weet ik nog steeds dat hij ja. in de buurt is. En wat voor soort rivier is het? Ik bedoel, is het, is het lastig dat hij er is? Of, of handig? Of uh, bedreigend omdat hij overstroomt? Hoe, hoe moet ik me nou, dat voorstellen? Meestal is het een soort leidraad. Oké. Okay. Is het een soort richtinggever? Weet ik dat we ongeveer langs de rivier moeten, ook, ook al ja. zien we hem niet. Dan weet ik toch dat hij ergens in de buurt is. Is dat altijd al zo geweest, ook toen je klein was? Nee. Wanneer, bedoel, wanneer is dat ongeveer gekomen dan? Was de rivier er altijd of dat niet? Ja, er was wel altijd water. Maar dat ja. het een soort leidraad was... Dat, dat kwam ook pas toen die groepen erin voorkwamen, ja. zeg maar. Ja, die groepen mensen die het niet mochten ja. weten. Wat, wat voor soort groep moet ik dan aan denken? Honderden mensen of twee of zo? Nee, een paar tientallen. Dat zien nog best veel eigenlijk. En allemaal ja. vrienden van je? Zijn het mensen die je herkent of zijn het nieuwe mensen? Een mix. Het okay. zijn mensen die ik ken en mensen die ik absoluut niet ken. En ook een, een mix in leeftijden. Dus gewoon oudere ja. mensen, jongere mensen, baby's... Uh, mensen van mijn eigen leeftijd. Ik ben in de veertig. Uh, van alles en nog wat. En jij hebt steeds de leiding? Ja. Ja, ja, ja zei ze verbaasd. Dat ik ben niet fijn nee, ben je normaal niet zo'n leider? Nou ja, ik kan het wel, maar juist in die situatie dat we ja, ergens voor op de vlucht zijn... en ergens veilig uh, een heen komen moeten zoeken... Mm -hmm. en dat die anderen het niet mogen weten, dat vind ik vooral heel vervelend. Ja, en dat is ook wel inter dat is interessant, want normaal zou je het ze wel gewoon vertellen, toch? Ja, dan zou ik zeggen van jongens, dit is de situatie en we moeten met z'n allen een oplossing vinden. Maar dat ja. kan dus niet, want we mogen het niet weten. Nee, en ik hoor ook dat je niet precies weet waarvoor je op de vlucht bent. Nee. Nee, nee, dat is fijn, want dat is ook niet belangrijk. Dan gaat het meer om de vlucht nou, als, zelf. Nou, als kind was ik altijd op de vlucht voor de oorlog. Maar ja. dat kwam, denk ik, doordat... Uh, als ik mijn vader wil terug te zoende, dan zat hij altijd boeken over de oorlog te lezen. Oh ja. En dat, dat, ja, dat is ook integraal overgenomen in mijn droom. Want ik droom, ja... Het is ook eigenlijk altijd donker, zeg maar, is Het ja. avond of nacht. En ik was vroeger dus ook overtuigd... Hm. Ik, was, ik las een keer het dagboek van Hans Warre, die vertelde dat hij uh, ja, op een dijk was en ineens hoorde dat het oorlog was. En toen dacht ah. ik, nee, dat kan niet. Want dat zie je toch, want dan wordt het donker. En toen dacht ik, nee, dat kan helemaal niet. Het wordt mm -hmm. natuurlijk niet donker als het oorlog ja, is. Ja. ja, die droom die nam het even over. Ja, um, maar ja, sindsdien is het dus ook, ja, is het altijd donker in mijn droom. Ja, in, in of deze droom? of in alle andere dromen ook? Nee, nee, ook. in deze. Oké. Okay. Ja, ja. Um, wij kunnen gezien de tijd maar op één ding ingaan. Mm -hmm. En dat betekent dus dat ik, je, dat ik je naar huis stuur met een soort van halve droom. Ja, dat geeft niet. Maar dan heb je toch alvast een ietsje. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, die, die rivier is een clue namelijk. Want jij zei tegen mij, hij werd later werd hij een leidraad, een richtinggever. Ja. Nou zeg ik bijna nooit tegen mensen, dit betekent dat en dit betekent dat... Maar water, echt, ik zweer je, het gebeurt zo vaak dat dat voor gevoel staat. Dat is gewoon niet ja. grappig meer. Um, gewoon even proberen. Als, als jij water zou beschrijven, wat zou je dan tegen mij zeggen? Dat is een moeilijke vraag, want dat kan alle mogelijke vormen aannemen. Ja, dat is het, hè? En het is vloeibaar en het kan uh, zo'n beetje overal doorheen. En het kan heel veilig zijn en heel gevaarlijk. Ja. Dus. dus. Maar in dit geval is het je leidraad. Ja, het is een soort veiligheid. Ja. Want ja, die rivier raak ik niet kwijt. Ja. Het, is niet, het is niet zo dat het aan de overkant onveilig is of zo, maar het is. ja. Op de een of andere manier geeft het me een soort zekerheid dat hij in de buurt is. Ja. Ik vind het zo mooi dat je dat erin hebt gegooid. Er is altijd een soort zekerheid, al vlucht je wel. Er is altijd ja. die, die zekerheid. En die zegt, die raak ik niet kwijt, die zekerheid. Maar dat, dat is pas sinds ik mezelf uh, beter voel, zeg maar. Ja, dat Wat zei dus je. Wat ik als kind helemaal niet was, maar ja. vanaf ja, mijn late puberteit zeg maar, wel. Ja. Daarmee heb jij de rivier niet zozeer als gevoel vertaald, maar als de zekerheid die je nu niet meer kwijtraakt. Dat zou heel goed kunnen kloppen, ja. Ja, vroeger wel. Maar nu ja. niet meer. Daarom vind ik het altijd zo fijn om, om het te vragen. Gewoon, wat is het? Mm -hmm. Want ja, rivier staat voor gevoel, dat zegt je nog niks. Nee. Maar, jij... ja. <laughs> maar nou weet je het. Ja. Ja. Nou heb je in ieder geval een stukje van de droom, want er zit nog veel meer in. Mm -hmm. Heb je in ieder geval een stukje van de droom duidelijker gemaakt. Ja. Wat zegt jou dat dan? voor overdag bedoel ik dan vooral. Dat gevoel dat je nu, je hebt hem al gekoppeld natuurlijk, dat je nu een zekerheid hebt die je niet meer kwijtraakt. Zelfs al moet je vluchten. Als ik dat tegen jou zeg, van hé, hey, dan heb dan, jij... Dan zeg ik van ja, dat herken ik wel. Dat, ja. Dat is, ja, dat is eigenlijk niks nieuws. Nee, <laughs> nee. nee, de nieuws zit er in het feit dat ze het niet mochten weten. Want die snappen we nog niet. Ja. Ja, ja. en, en het, het feit dat jij de leiding nam. En dat ja. het niet fijn was. Nou, de leiding, de leiding moeten, moeten nemen, daar is op zich niet zo erg. Mm -hmm. Maar het in mijn eentje moeten doen. Ja, dat is erg. Ja. Dan heb je het, ze mochten het niet weten, vertaald. Ja. Dat het is niet zozeer dat zij het niet mochten weten, maar dat jij daar alleen voor stond. Ja, dat zou inderdaad best kunnen. Ja. En waarom stond je daar alleen voor? Goeie vraag. Dat weet ik niet. In ieder geval, de een van de redenen was dat, dat je een geheim had. Dat je het niet mocht vertellen. Ja. Nou ja, dan sta je inderdaad heel alleen. Terwijl jij wist wat er aan de hand was, maar ja. Ja, en die groep die gaat gewoon gezellig mee van nou, we gaan een dagje uit of zo. Ja. En dan denk ik jongens, je moest het weten. Maar ja, er mag geen paniek uitbreken, dus... Dus neem jij het alleen maar op je? Ja. Ja, herken je dat van jezelf? Dat gevoel van ik neem het dan dus alleen maar op me? Nou, ik weet wel van mezelf dat ik vaak geneigd ben om als er dingen echt misgaan of zo... om dan te zeggen van jongens, kom op, uh, we gaan dit of we gaan dat doen... En ja, dan hoop ik ook altijd maar dat ik het goede uh, kies. Want dat weet ik natuurlijk ook niet altijd. Nee. Hippo? Ja? Ja, het spijt me, ik moet afronden. Nee. Ja, het is bijna tijd. Ik wil nog heel ja. even snel naar Johan toe, maar ik geef ik, uh, een uh, tipje mee. Ja? Um, kijk even in de droom van wat zou je nodig hebben om er niet meer alleen voor te staan. Het antwoord, wat je nu niet meer online kunt geven. Mm -hmm. Het antwoord is wat je ook overdag kunt doen. Oké. Okay. Nou, dan zijn we toch weer een stuk verder gekomen. precies Precies. Ik spreek je snel weer op de chat, Hippo. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag. Johan? Oh, dat zal je net zien. Hebben ja. we nog vier minuten te gaan? Hebben we Hippo? Ja, opgaan, nou, ik, vind, dus, ik denk ik wil nog heel graag even snel naar, jo naar Johan. Want hij uh, uh, had gebeld dat hij altijd van Philip Freeriks droomt. Ah, en dan ben ik, ik, spijt me, maar dan ben ik toch benieuwd... wat Philip Freeriks dan doet in die droom, Johan. Hallo, goedemorgen. Hallo. Moi. Nou, dus, uh, ik heb maar weinig tijd. Ja. Ik, um, een hele tijd terug, vier, vijf, zes jaar geleden, deed, wilde ik meedoen aan het uh, dictee. Ja, het dictee. Nee, niet het... Ja, het, het dictee dictee in de Nederlandse, Nederlandse taal. Ja. Ik, stond netjes, ik, ik zat netjes klaar met bloknoten en pennen en noem maar op. Ja. Maar Filip, je had een hele lange inleiding, dus toen ben ik in slaap gevallen. <laughs> ja. En toen... Um, uh, werd ik wakker en het waren ze al halverwege, ja dan heeft het geen zin meer. Nee. Daarop ben ik naar bed gegaan, heb ik gedroomd van Philip Vrees die was woedend op mij dat ik niet mee had gedaan. Ah, en dat is heb dit ik tegen gewoon gezegd, een... ja, maar jij maakt altijd heel veel fouten met het uh, met het Uitspreken, nieuws. ja. <laughs> en dat is nooit meer goed gekomen. Tussen jou en Philip? Nee, uh, nee. afgelopen zondag was ik in het, in het theater, ja. er stond een aanplakbiljet met onder andere zijn hoofd erop. Ja. Van een vroeger uh, dingetje, weet ik veel. Voorstelling, wat. ja. En prompt erop uh, de nacht van zondag op maandag. Filip, die was er weer en die was weer kwaad. weer, oh, ja. ja. waarom deze keer dan? Nou, omdat ik niet meegedaan had. Oh, ja, omdat en ja, en ik steeds. hem gewezen had op zijn fouten. Dat kon ik oh. niet goed tegen. Nee, dat snap ik dan wel. <laughs> maar ik vind een hele sympathieke man. En ik nou, <laughs> hij, jou niet hoor. Schijnbaar niet. Nee, wat is... Nou, uh, Nicolien, we hebben nog echt een halve minuut. Dus uh, nou, Dan ga ik je alleen leren? maar even iets vertellen, Johan. Ja. Namelijk dat het heel vaak gebeurt als je iets, uh, iets gezien hebt op tv of zo. Dan neem je dat mee in je, in je droom. En in dit geval Philip dus. Ja, maar waarom moet die man, terwijl ik hem zo sympathiek vind en, en ja. zijn fouten echt kon waarderen. Ja. Waarom moet die dan blijvend boos zijn op mij? Maar het is je schuldgevoel. Nou, het, je zou kunnen kijken van... hé, hey, maar wacht eens even, dan gaat het misschien niet over Philip... maar over iemand die altijd zegt van... als jij hem op zijn fouten wijst... ja, nee, je moet me niet op mijn fouten wijzen. En jij, ja, hebt niet meegedaan. Dan zeg jij, ja, hallo, jij maakt ook heel veel fouten. Ja, het zou kunnen. Ja, nou, ja, je herkent het meteen. Ik heb er van, hoor. <laughs> Nee, ik denk dat het gewoon echt in jouw geval echt puur is dat jij je ook wel realiseert dat jij flink verzaakt hebt bij dat dictée. Ja, maar sindsdien heb ik elke keer netjes meegedaan. Ja, dat kun je wel zeggen, maar je had er toen bij moeten zijn in ja, het, het jaar 1997. Kijk maar wel. Ja, een goede nacht nog, hè? Oké, okay, Bedankt, hoi. Ja, dit was hem, de nacht van je dromen bij Max. We gaan hem binnenkort wel weer een keer doen. Dat moet ik Nicolien nog vertellen. Maar hij maar, was leuk, hè? Ja, hartelijk dank voor en Nicolien Douwers-Isema. Uh, haar boek komt deze zaterdag uit. Dat heet Wat heb jij gedroomd vannacht? En uh, je kunt het winnen als je jarig bent deze zaterdag. En een luiwammers. En mailt naar nachtzuster. omroepmax.nl Nicolien, dank je wel. Jij bedankt. En uh, voor straks, Sweet Dreams. Slaap lekker.